9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een politiebureau in de Chinese provincie Xinjiang... zijn volgens de autoriteiten twee politiemensen omgekomen. Ook negen aanvallers werden gedood. De daders zouden Oeigoeren zijn. Ze gebruikten messen en bijlen bij de aanslag. De grote Oeigoerse moslimgemeenschap in Xinjiang, in het westen van China... streeft naar meer zelfbestuur. De autoriteiten beschuldigen de Oeigoeren van banden... met de terreurorganisatie Al-Qaeda. Overstromingen en landverschuivingen hebben in Vietnam zeker 30 levens geëist. Zo'n 70.000 mensen zijn geëvacueerd. Die wachten elders het einde van de zware regenval af. Zeker acht mensen worden nog vermist. Vooral het midden van Vietnam heeft zwaar te lijden van het noodweer. Het leger en de politie proberen voedsel bij dorpelingen te bezorgen... die door het hoge water van de buitenwereld zijn afgesloten. Duizenden toeristen kwamen vast te zitten in de toeristische stad Hoi An. Ze zijn met boten in veiligheid gebracht.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 Zo direct in Vroege Vogels alles over het gruwelkabinet van gulzige klappexters. Een gesprek met staatssecretaris Mansveld over die klimaatop in Warschau. En heel oude natuurschrijverij zoals het beroemde zinnetje... Heban olla vogela nestas hakunan hinaze hik an natu. Wat hebben Matthijs Liefvaard? Tijl Klerks en Florian Wolf met elkaar gemeen. Nou, ze gaven alle drie alles eens de présence in vroege vogels. Matthijs met zijn Doe mee voor een los de zee actie. Met die bakken langs de kusten waar je al die zooi kan ingooien als wandelaar. Uh, Tijl met zijn fietskar vol biologische groente. En duurzame zingersongwijter Florian Wolf... trad uh, onder andere op tijdens ons 35-jarige jubileum. Maar deze jonge heren hebben nog iets gemeen. Ze staan alle drie in de duurzame jonge top 100. Een soort duurzame 100 dus, die, zoals als Trouw, die elk jaar samenstelt. Maar de duurzame 100, vinden de initiatiefnemers van de jongere versie... is nogal elitair en nogal uh, 50+. Plus. Kortom, die groene lijst vonden ze nogal te grijs. En dus stelden de twintigers... Anne Walraven en Marjan Kloosterboer een lijst samen met 100 jongeren... voor wie groen niet zomaar een kleur is, maar een levensstijl. Ja, ze deden onder andere oproepjes op social media en in kranten tijdschriften. Er waren 300 genomineerden. En een professionele duurzame jury wees uiteindelijk 100 groene rolmodellen aan. Wat opvalt aan de lijst? Een duidelijke hands-on mentaliteit. Veel jongeren hadden, er de behoefte aan, hadden ergens behoefte aan en dachten ik doe het zelf wel. Zoals het opzetten van een duurzaam modelabel of vegan cateringbedrijf. Uh, duurzame jonge top 100 is niet echt een top 100. Het maakt dus niet uit op welk nummer je in de lijst staat. Groen is groen, duurzaam is duurzaam en uh, jong is jong. Toch staat er wat vroeger volgens mo betreft momenteel... één persoon van deze lijst op nummer 1. Iemand die zich letterlijk met lijf en leden inzet voor het milieu. Faiza Oulase. Pas 26 jaar is ze. En daar, ze hang, daar hangt nu al een gevangenisstraf van jaren boven het hoofd... als campagneleider van de in Rusland gearresteerde Greenpeace-actievoerders. Gisteren werd bekend dat de Russen met wie we een 400 jaar oude vriendschapsband hebben... nou, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig... dat de Russen het voorarrest met drie maanden hebben verlengd. Daarom, speciaal voor Faiza, een nummer van een van die andere jongens... uit de duurzame jonge top 100, Florian Wolf, met het nummer The Best Girl. Walking up and down your street Can hear me singing out loud See me dancing to the beat Just to get your attention Cause I wanna let you know Yeah, I'm flying high above the trees Drawing lines in the sky Which I hope you can read Cause what I'm trying to spill out Won't come out of my mouth For the best girl in town And you're the one I need Can't you see I'm on my knees And you're the one for me a chance that we could meet I ain't got that much to say But I'm able to speak And we could start it up from here And we'll see where it goes But maybe It's all just fantasy Why would a girl like you Wanna end up with a guy like me That's just too much to take For a king with no crown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 voor Faiza. Florian Wolf met The Best Girl. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. En u kunt trouwens die petitie nog tekenen hè, voor de vrijlating van de Greenpeace-activisten. Kijk daarvoor op Vroegevolgens.vara.nl de temperatuur daalde deze week s'nachts onder nul. Wat een einde betekent voor veel laatste vlinders en libellen. Egels en bosmuizen die dommelen nu lekker voorzichtig in een fijne winterslaap. Met de eerste nachtvorst zullen ook de meeste paddenstoelen verdwijnen. Toch werden de laatste dagen nog veel bijzonderlingen gezien. Zoals een zeldzame knoflooktailing in Wassenaar. En met duizenden tegelijkertijd vliegen ze nu over ons land. Kramsvogels. Ze verlaten hun broedgebieden in Noord-Europa... en trekken dan in golven via Nederland naar Zuid-Engeland. En op 8 november werden er op vogeltrekstation De Vulkaan in Den Haag... maar liefst 78.000 kramvogels geteld. Meer bijzondere waarnemingen op de Venolijn 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Met laten we die beelders in de beeld. Na een paar nachten nachtvorst... ...zijn veel paddenstoeren verdwenen... ...maar vandaag zag ik... ...de gele trilzwan ...in het bos Houdringen... ...waar ik geniet... ...van de geweldige herfstkleuren. Jos van Tongeren, Hellendoorn... ...vandaag werd ik... ...tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling... ...langs de regge hier in Hellendoorn... ...blij verrast... ...door de prachtige, heldere klanken... ...van de zanglijster... ...en was het Friederik... Friederik, Friederik, niet van de lucht. Janet Essink uit Koekangen. Deze week zag ik het eerste groepje kepen. En het was zo ontzettend leuk om zo hoog in de lijst te bessen. de eile trosjes vol bessen te zien hangen. Petra Duchetto, afgelopen zaterdag in de horsten in Wassenaar. een inktviszwam gezien. Dit is van de kolk. De temperatuur van het water in de vijver van de IVN-tuin in Reden is 8 graden Celsius. De bladcellen van de krabbenscheerplanten hebben zich nu gevuld met water. Daardoor zijn deze planten naar de bodem gezonken om daar de winter te verblijven. sluiters uit Nijmegen. En afgelopen weken zag ik nog dahlia's bloeien. Ook lange zaden van de Caucasische vleugelnoot. Van die leuke oranje lampionnetjes. Helianten, maagdepalm, maardenpalm, ik zag zelfs een kerstrood bloeien. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Het was een indrukwekkende dag vandaag. We zijn het bos in geweest, we hebben rondgekeken. En de ravage is in onze alle beleving is alleen maar een kans voor hele mooie nieuwe dingen. Nou, tussen al die bomen die als micadoogstokjes stokjes over elkaar lagen, was er één heel mooi puntje. En dat was dat er een dagbouw oog vloog. Het was heel bijzonder. Uh, dankjewel, Hans Schartner uit Nes. En hartelijk bedankt al die andere bellers. Blijft u vooral bellen met de venolijn 035-6711-338. Sinds vijf jaar zijn ze bijna dagelijks te vinden op de hei... het echtpaar Loes en Paul van de Poel uit Huizen. Paul is gek op klapeksters, Loes op hagedissen... en die beide soorten zijn dan altijd ja, tegelijkertijd op de hei te vinden. Dus dat is lekker praktisch. Ja, momenteel is het duo Loes en Paul veel te vinden. Op de Ermeloze Heij bij ook daar zit een klap ekster. En dat is goed te zien aan de prooien... die her en der geklemd en gespitst wachten om opgegeten te worden. Gewapend met vogelkijkers, gps-apparatuur, punaises en walkie-talkies... gaan Loes en Paul op pad om de prooien in kaart te brengen. En Jeannette Paramoor loopt mee. Oké, zo. Wie is nieuw? Dit is ook typisch zo'n boompje ervoor, Ach, zie je? Wat nou, ja. een gek gezicht zeg. Op een klein twijgje zit hij vastgeprikt. Ja. ja, en die hebben jullie vanmorgen nog niet nee. gezien? Nee, deze is nieuw. Zo, dan krijgt hij een naam en een nummer. Zo, daar heb ik de locatie. En dan nog eventjes voor het gemak een gekleurde punaise erbij: rood voor vogels en uh, geel voor een hagedis. En ik ze maar denken, wat doen die Punaises hier toch de hele tijd? Ja, daar trekt zich niet veel van aan. Maar wat wel <laughs> wil gebeuren een enkele keer, als hij net een prooi heeft opgehangen, je hebt dat gezien. En dan gaat hij weg. En je gaat die prooi meteen vastleggen en fotograferen. En het punaise erbij doen. Dat hij dan even later komt als jij weggaat om die prooi meteen weg te halen. Zo uh, geen geklooi aan mijn prooi. Maar ja, wat ben je dan aan het zoeken, Loes? Ja, hij heeft hier toen gezeten, en ja. We zagen toen dat hij een braakbal maakte, maar ja, vind hem maar eens terug. Soms vind je er wel eens snaveltjes in van de vogels. En... Ja, heb je er een bij Paul, toevallig? Ik zal even het doosje open. Mm -hmm. Zo. Oh, kijk nou joh. Allemaal zwarte bolletjes, hè? Ja, allemaal ja. zwarte bolletjes en grijze, hè? Ja. En uh, dit grijze bolletje, daar zie je nog een veertje in zitten. Mm -hmm. En daar snaveltjes nog... hier? Ja, dat die ligt er apart. Hè? Dat is van een puttetje geweest. Okay. Dat was een prooi die ik nog nooit uh, had gevonden. Ja. En opeens onder een struikje, Ja hoor, daar lag een stuk van de kop met uh, de snavel. Helfte, allebei de helften. Dat is pas de derde keer dat ik iets van de snavel uh, terugvond. Ja. Want meestal gaat alles naar binnen. Ik heb helaas hier niet die braakballen waar je hele vogelpootjes in ziet zitten, van uh, koolmees bijvoorbeeld. Nee. Dat gaat allemaal naar binnen. Kietje, het is wel een uh, veelvraant, hè? Ja, ze kunnen ontzettend uh, eten, hè? Mm. O, Ach, ben even mijn gezicht, zeg. Ja, dit takje was door de storm afgebroken. Maar... Ja. <laughs> er hangt oh, okay. uh, zandhagedisje Ach. ook weer, een uh, juvenieltje. hè? Oh, ik heb een nieuwe kever. Oké, okay, komen zo naartoe. naartoe. nieuwe kever? Een nieuwe kever, oh, ja. Okay. Ja, het is een zielig gezicht, hè? Zeker, ja. Ja, ja een beetje omgekruld. Ja, waarschijnlijk dat haar gedis, dat hij er wat langer laat hangen, dat ze lang goed blijven. Uh -huh. Muis en vogels eet hij veel eerder op. Wauw, nou, ik heb iets heel bijzonders. En dat is? Ja, het is een slang. Ik denk dat het de gladde slang is. Oké, okay, dan komen we meteen jouw kant uit. Nou, we zullen gauw gaan kijken. Laat die kever maar even zitten dan. Laat even hè? maar even zitten, ja. <laughs> Ik dat het nog een juveniem is. O oh, ja. Waar ja, zeg? weet niet hoeveel centimeter. Oh, wat is dat. De... Ja, die is van dit jaar, hè? Ja. We hebben hier nog nooit levend een gladde slang gezien. We weten wel dat ze voorkomen, maar andere hebben we wel twee keer gezien. Maar dit, dit is echt een gladde slang. Ja, op het plekje na waar die dus uh, doodgebeten is door de klapwekster... Hier is die klop, verder. Een wondje. Gaan... Oh ja. Hierbovenop? Ja, daar heeft hij hem vastgezet. En bij zijn hals gebeten, ja, onder zijn kop. Ja, meestal bijten ze net achter de kop. Ja. Een stukje terug hangt nog een oude hagedisje, hè? Oh, wat voor? Zand. Ja. Ik loop even met je mee. Even kijken. Hm. Ja, die hangt er al een tijdje. Dit ziet er uh, niet meer uit. Nee, nee. <laughs> zeg, maar hebben we hebben nu geloof ik al vier prooien gezien. Hoeveel eet zo'n beest al niet op een dag? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar het, ja? het is me één keer gelukt... om hem echt van wakker worden tot slapen gaan te volgen. Mm -hmm. Ik wist dat er nog twee hagedisjes hingen. En welke hagedis was dat? Leven hagedis, best, uh, best flink. O, 16, 17 centimeter ja. hooguit, hè, volwassen nou, beest. 4,5 ja. gram. Ja. Maar hij er die dag 18. In totaal heeft hij 15 gegeten. Maar daarnaast nog eens 9 driehoornmestkevers mestkevers en drie aardhommelkoninginnen. Gigantisch. op een gegeven ogenblik 2011-2012... op de hij 72 hagedissen hadden gevonden... die door de klapheksten waren opgehangen. Levenbarende hagedissen. Allemaal levenbarende hagedissen, ja. Mm -hmm. En we bij de telling van Loes ook weer... regelmatig hagedissen hadden... dacht ik opeens van... het is net of in dat gebied waar hij het meeste jaagt... of daar minder zit. Ja. Wat we toen hebben gedaan is... een apart traject lopen in juli... voor de helft... Buiten dat kerngebied waar die klapbekster joeg, telde 28 hagedissen. Zijn er twee in het kerngebied, twee een beetje aan de rand. Nou, dat geeft al aan dat het echt invloed heeft, zo'n Klapekster op het aantal hagedissen wat daar zit. Ja, want als hij er zoveel veel kan eten op een dag, dan gaat het hard natuurlijk. Ja, zit te rekenen van, nou, dan kan die minstens 350 in een seizoen hebben weggegeten. Ja in het voorjaar. Maar die Klapekster is toch niet de enige, die hagen is één, denk ik? Nee hoor, een torenvalk pakt ze ook. Maar hoe weet je dan of het uh, van de Klapekster was? De, de Klapekster is een klauwierensoort en die hebben de gewoonte dus... Uh, ja? om een provisiekast aan te leggen. En maar dat een heeft torenvalk de torenvalk niet. niet. Maar ik maak me ernstig zorgen waar die boef is. Maar ik zou hem <sus> toch wel even willen zien. Ja. Want het is toch zo'n mooi beest om te zien. Zo. Ja. Ja. Beschrijf hem eens. <sus> Een lichte borst, zwarte vleugels met een witte vleugelspiegel, mooie grijze kap en rug. En dan een zwarte boevenmasker, wat zo uit het verlengde als het ware, die snavel lijkt te komen. Mm -hmm. ja, die lange staart. Binnenste pennen zwart, buitenste wit. Mooi trapvormig, verlopend. Ja. Het doet wat aan een extra staat, daardoor ook denken dat het helemaal geen extra is. Het is gewoon een zangvogel. Maar ja, zijn zang is niet zo indrukwekkend eigenlijk. Hè? Het is vrij zacht doorgaans. Ja. Volgens de literatuur is het wel zo dat in gebieden waar de vogels niet wegtrekken. als dan Swinters man en vrouw elkaar tegenkomen in het territorium. dan gaan ze samen zingen. Dan zingt ook het vrouwtje en houden ze een soort duet. Dat is. Uh, nog altijd een droom van me om dat ook een keer mee te maken. Ja. Ik wil eigenlijk alles uit het leven van de klappexter uh, meemaken. <lacht> we maken nog een kleine kans als we hier zometeen het fietspad oversteken tussen die boomsingel door. Daar heeft vanochtend uh, een mannetje vink. Hij had alleen de kop uh, opgegeten nog. Hangt mm. ja. hij in het later middaglicht. Ja, dat is, uh, dat is wel een... Uh... Bizar, hè? Een bizar gezicht, ja. En dan loop ik dan even door. op gaat... Ja, ze knippen als het ware de boel uh, eraf, hè. Ja. Dit hangt er dan nog aan. De kop helemaal eraf. Hij heeft al uh, aan de vliegspieren Zijn gezeten. Vreuzelen. Dat is uh, ja. krachtvoer ook, natuurlijk. Hij heeft ziet, kijk, ja, oh, zit Ja, daar zit hij inderdaad. Hij houdt ons in de gaten. Hij ziet ons hier bij die prooi staan. Oh, wat, maar Zoals waar de, de telescoop in die top van die eik daar? Kijk, er zit hij op zijn gemakje. En ondertussen heeft hij ons prima in de gaten. Ja, ze, kijk kijk hij maar hier. Door de ja, nou, hij ziet er wel doorvoet uit, hè? Hij ziet er zeer doorvoet uit. Ja, ja het is echt een overlevingskunstenaar, hoor. Ah. Ah, dit, dit, is een plaatje. Ja. Zo in dit, in dit mooie later licht. Hij zit, hij zit daar echt gewoon te poseren. Ja. ja? Die houding ook, hè? Zo, ja. Even over de schouder kijken. Hè. Ja. Kleine kokette katinka. Hij <laughs> lust er wel. <laughs> Raggle Gypsies uit Old... Ja, Janine kijkt me heel pissig aan. <laughs> jij wilde de muziek afkondigen, hè? Nou, willen is een groot ja, woord, jij maar deel, maar nou, ik bedoeling. doe het lekker. Raggle Taggle Gypsies uit All Wines in New Bottles. Zal ik dan met dit nou, jij beginnen? Weer. Er staat wel jouw naam bij, nee, dus het, het is Ik denk dat er een goede kans is dat de meeste van onze luisteraars niet weten... dat een grote en belangrijke internationale klimaatconferentie... nu al een week aan de gang is... In Warschau zijn duizenden onderhandelaars en ambtenaren al sinds maandag bezig. En zoals gebruikelijk bij zo'n top komen pas de laatste dagen de ministers langs. Voor Nederland gaat staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld. En Joost de Huizing praat met haar op een rustig plekje in Amersfoort. Een randje groen, pal bij het station Amersfoort. Is dit een symbolische plek? Gaat u met de trein naar Warschau? Nee, ik ga niet meer de trein naar Warschau. Hey, wat jammer nou. Ja, ik vlieg. En niet eens op biokerosine. U vertrekt dinsdag naar Warschau naar de... Ik ben de tel kwijtgeraakt. De hoeveelste klimaatconferentie? Het is de negentiende. En we zijn al jaren bezig met een opvolger van Kyoto. Het Kyoto-verdrag. Gaat dat er nu komen? Wat we gaan doen in Warschau is uh, de basis leggen voor een nieuw verdrag na 2020. Ik zeg altijd... een goed huis staat op een goed fundament. Ja. En ik vind het belangrijk dat we als Nederland... Eh, onze verantwoordelijkheid nemen... om naar dat fundament te kijken. En dan is eerst de vraag natuurlijk... wat is het doel van ons? Ik stel nu jou de vraag. Ja. Nee, vind ik prima. <laughs> wat is het doel? En... Als je kijkt naar de Kyoto-protocol... dat is door een aantal partijen ondertekend... maar willen wij het klimaatprobleem oplossen... willen wij binnen de twee graden opwarming blijven. hebben we gewoon de hele wereld nodig. we hebben we iedereen nodig. En dat betekent dat je uh, iedereen ook zijn eigen inbreng moet laten doen. Want de een is gewoon goed in het een, de ander in het ander. En uh, als je dat doet en je maakt dat systeem flexibel... zodat die inzet kan veranderen... dan maak je iets wat een duurzaam verdrag kan zijn voor na 2020. Maar, maar u zegt een flexibel verdrag, dat betekent... Geen harde afspraken? Dat betekent harde afspraken, maar dat de inzet kan variëren. Want ieder land heeft zijn eigen problematiek. Wij zijn een delta, wij ja. denken in adaptatie, want we willen water buiten houden bijvoorbeeld. Andere landen liggen hoog, maar hebben misschien wel heel, heel wat anders in te brengen als het gaat om energie neutraal te zijn. En, en je hebt ook landen die eigenlijk de afgelopen twintig jaar al heel weinig hebben gedaan. Daarom zeg ik ook bewust alle landen. En dat wordt een klus. En daar praten we ook over met die landen. De belangrijkste landen zijn natuurlijk China en de Verenigde Staten om mee te doen. Want als Nederland zijn we verantwoordelijk voor een half procent van de CO2-uitstoot. En wij kunnen van alles doen, maar daar hebben we nog 99,5 over. En daar zijn met name dan die hele grote jongens zoals China, de Verenigde Staten belangrijk voor. Ja. En, en die, die... Die, die hebben altijd een beetje aan, aan de zijlijn gestaan. Ja, maar die doen wel dingen. Een deel van China heeft een eigen ETS-systeem. Je ziet dat... Emissiehandel, de CO2-gereguleerd uh, wordt. waarin er een plafond wordt gezet op de CO2-uitstoot. Dat hebben ze wel. Ja. Alleen die landen vinden het ingewikkeld om zich te committeren. Ze willen geen verdrag. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen gewoon zijn inbreng doet. wat hij uit zichzelf al wil doen. dat we heel ernstig zijn. Dus we moeten stoppen met het juridisch bindend voorop te stellen. Daar schrikken sommige landen van. Nee, de kunst is, zien we met z'n allen hetzelfde probleem. wat kunnen we er dan allemaal aan bijdragen? En denkt u dat iedereen nou dat probleem van die opwarming en de veranderingen die dat allemaal met zich meebrengt, dat iedereen dat ziet? Nou ja, Als de heer Kerry in Amerika zegt uh, als we niet heel snel wat gaan doen, dan gaat het goed mis. Dan denk ik dat men zich daar heel ja. bewust van is. Maar sommige landen willen niet gedwongen worden. Uh, dan denk ik van, nou, misschien moet je ze dan eerst eens vragen, wat kun je eigenlijk bieden? Ja. En uh, dat is oké, okay, wil je het inleggen? En dat je dan eens moet gaan kijken, kun je je ambities bij gaan stellen. Maar we moeten allemaal meedoen. Er was een vond ik een heel aangrijpend verhaal van de Filipijnse vertegenwoordiger. Hebt u dat gezien, die vertelde dat wat je nu in de Filipijnen ziet... dat dat veroorzaakt wordt door klimaatverandering? Daar is daar ook wel wat gebeurd. En of dat direct te linken is aan klimaatverandering is altijd ingewikkeld. Het zijn discussies die ik graag aan wetenschappers overlaat. Ja, wat je ziet is dat die man zegt, jongens, we moeten wat gaan doen. Want dit kan niet nog een keer. Nou, of we het uit kunnen sluiten, weet ik niet. Maar ik denk wel dat dit heel treffend is. Uh, ja, dat er redenen zijn waarom we dit moeten gaan doen. Ik moet zeggen, ik uh, moest een traantje wegpinken. Net als meneer zelf uit de Filipijnen. Ja, je krijgt dan een brok in je keel als je het ziet. Ja, dat is wat anders dan praten over procenten of over uh, kilo CO2. Er is iets uh, zeer ingrijpends gebeurd in de Filipijnen. Dat zien we nog dagelijks op het beeld. Maar tegelijkertijd, ik ben vorig jaar op de klimaattop in Doha geweest. De energie die zit in die mensen die daar zijn. Er zijn duizenden mensen. Mm -hmm. De gesprekken die plaatsvinden, de ambitie is zo overweldigend dat je gewoon energie krijgt als je daar wegkomt. Ja. Maar dan toch ook niet een beetje het gevoel, daar was zoveel energie en we hebben niet echt iets heel concreets bereikt. Want dat, dat zeggen we nu al sinds Kopenhagen in 2009. Toen ik deze portefeuille kreeg was ik overweldigd door hoeveel ambitie, hoeveel jonge mensen bezig zijn binnen milieu en klimaat. Hoe dat verinnerlijkt in de samenleving ja. hoe iedereen zich daar bewust van is. En als ik dan op zo'n top kom, dan zie ik die duizenden mensen die allemaal heel enthousiast bezig zijn, ambitie hebben en verder willen... Ieder land, Er is geen land die binnenkomt en zegt, nou, het is niet belangrijk. Alleen, we vinden soms allemaal net weer wat anders belangrijk. Nou, als je dan naar de, de top kijkt, wat komt dan naar buiten? Dat is vaak het politieke besluitvormingsproces. Ik noem het altijd een, een, een hele bolle karaf. Er gebeurt ontzettend veel in die karaf, maar het moet door de flessenhals naar buiten. Dat is de politieke besluitvorming. Ja. En ja, dat moet zorgvuldig, zeker als je dat met 194 landen moet doen. Ik denk wel eens dat er dan misschien nog wel een kurk bovenop die karaf zit. Nee, die zit er niet meer nee? op. Volgens mij is die eraf. <laughs> U bent heel blij om al die enthousiaste mensen, die kom ik ook tegen, al die enthousiaste mensen die iets met klimaat, met milieu willen. En die hoor ik steeds vaker zeggen, je moet niet meer in Den Haag zijn, het gebeurt in het bedrijfsleven, de politiek hobbelt erachteraan. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik denk dat iedereen zijn rol heel goed moet nemen. En ik zie, als het binnen klimaat en milieubeleid gaat... zie ik dat wij de kader stellen. Dat we faciliterend willen zijn. Energiekort vind ik daar een goed voorbeeld van. Wat kunnen we als overheid betekenen? Maar wat kan het bedrijfsleven? En wat kunnen de mensen zelf? Want daar moet het gebeuren. We hebben straks 9 miljard mensen op deze aardbol. Die moeten zich bewust zijn van wat ze elke dag in de prullenbak gooien. Wat ze doen. Hoe ze energie gebruiken. Datzelfde geldt voor bedrijven. Als ik dan naar de klimaatdag Kijk, voorkomen, aanpassen en ondernemen. We hebben zoveel kennis in dat bedrijfsleven zitten... als het om klimaat gaat en om milieu gaat... als het om adaptatie gaat, als het om voedselkennis gaat. Dat moeten we exporteren, daar moeten we iets mee doen. Dat is tweeledig. Eén, het biedt perspectief voor het klimaatprobleem... en tegelijkertijd maken we daar ook gezond bedrijf van. Ja. U zegt, die 9 miljard die moeten het een beetje zelf doen. Wat uh, zie ik in Huizenmansveld? Ik heb zonnepanelen op mijn dak en dat Hoeveel? vind ik ontzettend leuk. Er liggen daar 21. Zo. Ja, ik heb een plat dak, dus dan kun je wat <laughs> kwijt. En dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad bij mij. Bij mijn partner veel minder. Die zei, dat gaan we gewoon doen. Maar ik dacht, jeetje, er moet vast van alles verbouwd. En dat ingrijpend, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dat was helemaal niet aan de orde. Ze zijn op dak gelegd. En er zijn inderdaad meters in huis gekomen. En elke keer als ik thuis kom, mocht ik eerst even langs de meter. En als wat is ik... de opbrengst vandaag? Precies, wat zie ik? Ik zie gewoon dat meer dan 20% van mijn energierekening af is. En als ik tegenwoordig het lichtknopje aandoe, denk ik... Oh ja, dat zijn mijn zonnepanelen die ik gebruik... Dus ja. ik ben bewuster geworden van. En ik ben nu min of meer in de straat wel ambassadeur van de zonnepanelen. Nog even terug naar, naar Warschau. Wanneer is de klimaatconferentie geslaagd? Wat mij betreft is die geslaagd als het lukt om met elkaar overeen te komen dat iedereen zijn eigen inbreng kan doen. Ook hoe kijken we naar de klimaatfinanciering daarna. Ik ben heel trots op dat Nederland die tafel voorzit. En Dat is inclusief het Fonds voor de Arme Landen die gesteund moeten worden? Ja, daar wordt naar gekeken, naar de financiering na 2020. 100 miljard zou daarvoor nodig ja. zijn, hè? ieder ja. jaar. Ja, we hebben gezegd, er moet gekeken worden hoe we dat bij elkaar gaan brengen. We kunnen ook private partijen onderdeel van zijn. Nou, die tafel, die discussie wordt geleid door Nederland. Daar ben ik trots op dat mijn mannen dat doen. Maar wat doet de staatssecretaris dan? Of bent u daar officieel dan minister? Ja, ik ben daar officieel minister in het buitenland voor de milieu- en klimaatportefeuille. Wat er gebeurt is dat eerst tien dagen door de ambtenaren, topambtenaren, wordt eigenlijk de agenda bepaald gekeken. Wat doen we wel, wat doen we niet? Dan kijken ze hoe ver ze komen in die tien dagen en daarna wordt het high level, heet dat. En dat betekent dat de ministers invliegen en dat we dan de agenda verder zetten. De agenda zetten, want... Over twee jaar, dan is er de geloof, 21ste conferentie, dan in Parijs. Dan moet echt die opvolger van Kyoto er komen. Ik dacht vroeger altijd dat dat in Kopenhagen al moest, maar nu wordt het Parijs. Het moet Parijs worden inderdaad. En daarom is en volgend jaar Peru best wel belangrijk. Want eh, wat ik al zei, een goed huis staat op een goed fundament. En het fundament moet wel gestort worden. En wat gaat u eraan doen? Zorgen dat iedereen meedoet. Dat is wel mijn grootste ambitie, dat alle landen uiteindelijk bereid zijn om mee te doen. En flexibel betekent niet dat je ook als land je er met een jantje van leien af kan maken. Ik vind dat iedereen zijn maximale inzet moet doen. En soms kan een hele kleine inbreng een enorme inzet ja. zijn. En dan houden we het bij die maximaal 2 graden opwarming van de aarde? Ja, dat is wel het doel. Maar als ik u op de man afvraag, redden we dat? Halen we het. Daar moeten we heel hard voor werken en ik denk dat het ons gaat dat lukken. kan nog. Ja. Dan wens ik u veel succes in Warschau. Dank u wel. En een goede reis. Violisten Anouska Cabo en de pianist Frans Van Dalen speelden de tango El Choclo. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Er mag niet meer worden geschoten op verwilderde katten. De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren. Eerder al ondertekenden 136.000 mensen een petitie van de dierenbescherming... tegen het afschieten van katten. Volgens de Partij voor de Dieren schieten jagers elk jaar tussen de 8.000 en 13.500 verwilderde katten af. Daarbij gaat het niet alleen om zwerfkatten, maar regelmatig worden ook huiskatten gedood. Staatsbosbeheer is helemaal niet blij met het verbod om verwilderde katten te af te schieten. Volgens boswachter Erik van der Spek op Tessel zijn katten een bedreiging voor de vogels in het duingebied. Mensen moeten eigenlijk beter op hun katten passen, vindt hij. Een onderzoek. hoort u nu? Canoet die overwinteren in Bank d'Arquin, het Afrikaanse waddengebied, bij Mauritanië, hebben de laatste jaren moeite met het vinden van voldoende voedsel. Dit heeft alles te maken met het complexe voedselweb van de strandloper. Zo eet kanoet twee soorten schelpen, maar dat moet wel in de juiste verhouding. Anders gaat hij aan de diarree. En of er voldoende van die schelpen zijn, dat hangt weer af van de hoeveelheid zeegras. Matthijs van der Geest promoveerde vrijdag op het kanoetenonderzoek. Tot voor kort dachten we altijd, nou, die populatie wordt gereguleerd in de Waddenzee. Het lijkt erop dat in de laatste jaren onderzoek wat wij nu hebben gedaan aantoont dat de Banque de Guerre de beperkende factor is. De voedselsituatie daar voor de Canoetstand lopen. Ja, dat kan zo weer omslaan. Het kan best zijn dat in komende jaren de voedselcondities beter zijn in de Banque de Guerre. En dan zou de Waddenzee weer de beperkende factor zijn voor de populatiegrootte van de Canoet. Ze zijn afhankelijk van al die integratijdige systemen, al die Waddensystemen. En ja, we hebben echt wel een... Een zorgplicht wat dat betreft, voor dat die systemen goed functioneren en dat er genoeg voedsel zit. Dus we moeten op al die gebieden die ze gebruiken tijdens een trek moeten we goed zorgen dragen dat daar de draagkracht voor de kanoet goed is. De zee. De verzuring van oceanen gaat nu sneller dan ooit in de afgelopen 300 miljoen jaar. Een internationaal team van oceaanwetenschappers gaat deze conclusie komende week presenteren op de klimaatconferentie in Polen. Oorzaak van de verzuring is de toename van CO2 in de atmosfeer. Die CO2 wordt voor een deel opgenomen door het oceaanwater en vormt daar een zuur. Als de uitstoot van CO2 in hetzelfde tempo doorgaat, zullen de oceanen eind deze eeuw 170% zuurder zijn dan voor de industriële revolutie. En dat betekent het einde van een derde van de in zee levende organismen. Zo eentje. Naast de verzuring van de oceanen vormt de verontreiniging met plastic een ander probleem. De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen... aan de toenemende verontreiniging van oceanen met plastics. Sinds deze week heeft de organisatie een nieuwe voorzitter. Het is oud-milieuminister Jacqueline Kramer. Wat staat er boven, bovenaan haar lijstje om het probleem van de plastic soep terug te dringen? Wat we proberen is om daar waar het kan het weer uit de monden van de rivieren bijvoorbeeld te vissen. Dat gebeurt in de Rotterdamse haven. Dat gebeurt ook in de Amsterdamse grachten. In ieder geval om te zorgen dat we dat weer uit het water halen... en weer terugbrengen in de kringloop. In zee, in de oceaan, is het echt gewoon niet meer mogelijk. Want het verpulvert als het ware. Het wordt zo klein dat je het gewoon eigenlijk niet meer kunt opruimen. En dat is een groot milieuprobleem. Het zou prachtig zijn als we via allerlei innovatieve technieken dat wel voor elkaar zouden kunnen krijgen... Maar helaas zijn we absoluut nog niet zo ver en moeten we dus nu zoveel mogelijk plastic in zee voorkomen. Door te zorgen dat we het niet zomaar op straat gooien, niet zomaar in het water gooien. Maar gewoon keurig terugbrengen in de plastic hierop bakken. En zo min mogelijk als consument aan te nemen bij de supermarkt of zelf in oploop te brengen. Een ontdekking. Op de Sint-Pietersberg zijn voor het eerst sinds 50 jaar weer gladde slangen gevonden. De gladde slang is zeldzaam en komt voor in heide- en hoogveengebieden. Maar bij Maastricht leeft hij op rotsachtige hellingen... die grenzen aan hellingbossen en kalkgraslanden. De gladde slang is een moeilijk te vinden soort met een geheimzinnige levenswijze. En omdat er in het najaar ook jonge slangetjes aanwezig zijn... is de kans in deze tijd groter om ze te vinden. En dat is nu dus gelukt.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 Van de Franse componist Claude Debussy was dit. Het bekendste zinnetje in het Nederlands gaat over de natuur. En begint met het beroemde Heban Olla Vogela. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar en letterkundige aan Universiteit Utrecht... komt binnenkort met een app die laat horen hoe dit soort natuurschrijverij uit de middeleeuwen klonk. Uh, Frits van Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst toch nog maar even naar dat Hebban Ola Vogela. Um, uh, je, hebt er, je doet er al heel lang onderzoek naar. <lacht> 13 woorden. Je bent ja. er al veel <lacht> vaker mee in het nieuws geweest. Maar toch eventjes even weer naar die zin, die oudste Nederlandse zin. Um, van wie was hij? Ja. Van wie? Wie hem ja. Nee, dat, dat weten we niet en dat durf ik wel te voorspellen. Dat zullen we ook nooit weten. Het, het is opgeschreven één keer... Rond 1100. Door iemand die zeker niet dacht, uh, laat ik nu eens een mooi gedichtje neerschrijven. Maar die iets heel anders wilde, namelijk gewoon een nieuwe ganzenveer even proberen. Die monnik, want dat was het wel, uh, die zat een uh, handschrift te schrijven met oud-Engelse preken. En had kennelijk op zeker moment, nou ja, die ganzenveren slijten natuurlijk, een nieuwe pen nodig. En ja, zoals wij nu ook nog wel eens doen. Uh, ja. op, een droedeltje, ja. Even ja. een droedeltje. En uh, meestal zijn die middeleeuwse droedeltjes, want daar zijn er heel veel van. Is dat niks bijzonders? Er staat er gewoon probatio penne sic bona sit. Even pen proberen of echt? die ja, goed is. Ja, dat staat er dan ja, ja, ja, echt. ja. Maar toen, ja, in een andere bui of zo. Heban, Olla, Fogola, Nestas, haguna. Hina, Zikan. De eerste zin in het Nederlands is eigenlijk gewoon tip-tap-top, mijn int is op. Uh, dat het, ja, Geert ja. Kommer heeft ook wel eens gezegd: we hebben het wel getroffen met dat allereerste zinnetje. Nou, ja. Ja. maar het was een, een zinnetje van een bestaand. Vers, vermoedelijk. Een bekend moppie dus. Ja, ja, het zal wel een soort herinnering zijn geweest... aan een Vlaams liedje of gedichtje. Ja. Het, is, het gaat over de liefde natuurlijk. Alle vogels zijn nestjes begonnen... behalve ik en jij, wat wachten wij nog? Ja, dat, dat moet liefde zijn. Ja. Ja, ook al een beetje pikant natuurlijk voor zo'n monnik. Maar ja, ja. niks menselijks. Eh, verschrikkelijk leuk natuurlijk. Voor ons dat het over de natuur ging. Eh, nou ben je bezig met een app... Uh, met dit soort uh, vroeg-Nederlandse teksten. Wat, wat gaat dat worden? Ja, ik merkte uh, in lezingen... ik hou veel lezingen over mijn boeken... en dan uh, zijn daar natuurlijk altijd mensen die plezier hebben in dat soort dingen... en die ook zeggen dat ze, dat ze blij zijn dat ze die boeken konden lezen. En dan zeggen ze wel, toch dat Middel-Nederlands... ook al geeft u de vertalingen bij en legt u die citaten uit... toch best moeilijk. En dat is ook niet vreemd. Als je daar niet, eh, niet dagelijks mee werkt zoals ik... dan blijf je toch een beetje hangen op vreemde spellingen. En, en die zinsbouw is niet helemaal hetzelfde. Dus ook al is het onze taal lastig. En dan merk ik in diezelfde lezingen... als ik een stukje voorlees in het Middel-Nederlands... dan vinden mensen in dat eerste plaats heel mooi. Want ja, je hoort die taal nooit. Het heeft een zekere betovering. Het is een gekke spanning tussen herkenbaar en vreemd. Dus dat heeft al een eigen waarde. En bovendien is het zo dat ze het veel beter begrijpen. Omdat als ik het voorlees of iemand anders die die, die die taal snapt... ja, dan neem je bepaalde problemen mee weg. Bovendien, die spellingen zijn al helemaal geen probleem meer, want je hoort het. En laten we ook niet vergeten, heel veel van die teksten... waren oorspronkelijk ook bedoeld om voorgelezen en voorgedragen te worden. Dus ze hebben ook een heel sterk orale... Inslag. Ja, dan krijg je ook zoiets, want als je iets fonetisch uitschrijft... Heb, dan heb je natuurlijk nog niet de intonatie inderdaad van iets. Nee, nou maak ik me geen illusies hoor. Ik denk helemaal niet dat ik echt middeleeuws spreek. Nee? Nee, nee, nee. Kansloos. we zijn kan toch wel een we zijn... ontboezeming hier? Ja, ja, ja maar ik, ik zou ook mijn collega's wat dat betreft in één klap willen afserveren. <laughs> uh, en, en die weten dat ook wel. Kijk, we zijn inmiddels uh, al die eeuwen verder... we zijn door die fase van dat ABN heen gegaan. Dat algemeen beschaafd Nederlands zoals ik het zelf spreek, denk ik. Uh, en dat leg je toch toch niet af. Dus, dus ik spreek waarschijnlijk toch het Middel-Nederlands... net een beetje te algemeen beschaafd uit. Uh, dus die app die pretendeert ook niet een, een, een volmaakte reconstructie te zijn... van de middeleeuwse taal, maar het is natuurlijk veel authentieker... Dan, dan, uh, dan wat dan ook in de eerste plaats. En bovendien is het gewoon een waarde op zichzelf om het weer eens te horen. Ja. Dat is eigenlijk en die app, ik ga je de teksten lezen, je gaat ze horen... en er komt een Nederlandse vertaling bij... Ja, dus je krijgt een soort karaoke ook ja. op je schermpje. Uh, je hoort de Hadewig of het Egidiuslied. Ja. En dan loopt er een tekst mee, uh, de Middel-Nederlandse tekst die je op dat moment hoort... plus parallellen vertaling, ja. alles in één. En nou gaan er verschillende uh, fragmenten komen uit Der naturen bloemen van ja. Jacob van Maarland. Uh, Jacob van Maarland, je hebt daar natuurlijk ooit het prachtige boek Maarlandse Wereld over geschreven. Vertel nog even, wie was hij? Hij was een schrijver uit Vlaanderen... maar die door omstandigheden die we niet helemaal precies begrijpen... maar naar Holland was gekomen. Daar vermoedelijk de opvoeder werd van Floris de Vijfde, die toen een piepjong graafje in, in uh, opleiding uh, was. Uh, en uh, Maarland schreef zijn boeken niet in de laatste plaats om Floris de Vijfde en de omgeving rondom, dus die Hollandse adel, uh, ja, wat wijzer te maken in de ja. wereld. Uh, wat meer kennis bij te brengen en ook wat meer moraal. En in zijn natuurencyclopedie, die hij heeft gemaakt voor een Zeeuwse edelman, een naaste vriend van Floris de Vijfde, uh, zie je dat er ook beide vertegenwoordigd. Het is heel veel kennis en ook af en toe is de natuur is een spiegel redelijk, voor menselijk gedrag. Redelijk ja. vrij geïnterpreteerd hier en daar. De Doch. natuur vrij geïnterpreteerd, ja, bedoel je? Ja, dat, dat, dat is niet ja. altijd even correct ja nou ja kijk de wetenschap heeft sinds de 13e eeuw ook weer niet stilgestaan natuurlijk maar Marland deed wel heel serieus zijn best hoor hij, hij baseerde zich op latijnse bronnen de gezaghebbende natuurencyclopedieën van zijn tijd De natura rerum van Thomas van Cantimpré die zelf weer heel veel van Aristoteles had dus er, er is wel een hele integere poging gedaan om zo zuiver mogelijk toch ook ja. feitenkennis over de natuur over te brengen ja. is het dan ook specifiek Nederlands Vlaamse natuur Is het, nee, nee, het, is, is het bijna het ook een alles. soort veldgids van wat ja. Ja, tegenkomen. Nou, Het is alfabetisch geordend, maar op het Latijn. Omdat Marlands bronnen waren op het Latijn geordend. Dat was ja. de taal van de wetenschap. Nou, Ik geef het je te doen. Hij behandelt een paar duizend natuurfenomenen... om dat even om te alfabetiseren naar het Nederlands. Dus daar is hij maar niet aan begonnen. Nee. Hij volgt gewoon de Latijn. Dus het begint eigenlijk ook steeds een stukje met de Latijnse benaming... van, van het dier eh, of, of, of de edelsteen of de kruid. Hij behandelt, hij behandelt van alles. En hij is er ook trots op dat het zo veel is. Misschien moet ik even de allereerste Voorlezen, want dan, ja, dat, dan hoor je meteen dat, dat ook die toon. En dan hebben we ook meteen een beetje de sfeer van de app te pakken. <laughs> uh, dus het, hij begint ook met zichzelf te noemen. Dat is best, best een beetje, beetje pontificaal. Jacob van Maarland, die dit dichte... Zo begint dus dan der nature bloemen. Hè? Jacob van Maarland, die dit dichte... Om het te zenden tere giften, als een geschenk... Willen dat men dit boek noemen in Dietze der nature bloemen. Want nog nooit in Dietzen boeken... Nee, Negenen dichtere wilde roeken iets te dichteren van nature... van zo menige creaturen als in deze boeken staan. Nou, dat begrijp je perfect. Ja, als jij dat zo voorleest, kom ik een heel end. Ja, ik kom, ja nou, perfect. We, we nee, niet, zeggen, niet elk maar, woord. Maar, maar de gang, en dat is eigenlijk meer dan wat voldoende. Wat hij ermee wil zeggen ja. in grote lijnen, dat krijg ja, je wel mee. Precies. Hij is er trots op nog nooit in een boek in het Nederlands... zoveel over de natuur als ja. hier. Hij eigenlijk zichzelf, zichzelf een beetje op de borst. Een klein beetje wel. Het, ja. In het algemeen is hij een tamelijk bescheiden auteur... maar dit is een beetje de middenfase van zijn, van zijn loopbaan. Nu had hij ook al wel ja. naam gemaakt. Ik denk dat het wel een aanbeveling was dat hij, hij het geschreven had. Ge geeft het nou ook weer hoe de, hoe de mens de natuur zag... Uh, in die periode? Ja, als je dat, dat zorgvuldig dan, dan zie je dus. Uh, in de eerste plaats is, gaat het toch wel degelijk om feitenkennis. Dus ja. ze vinden eigenlijk ook alles interessant wat er allemaal te het dier is. Ten tweede, en het is toch ook wel heel herkenbaar voor ons, uh, een zekere voorkeur voor de wonderen der natuur. Hè? Uh, uh, en dat zijn zowel de grote wonderen, de orka, uh, <laughs> wijs maar, heen, maar ook de kleine, de kleine wonderen... van de kleine diertjes die, die opmerkelijke dingen doen. Dat fascineert ze ook. Maar natuur was toch wel iets, iets om op te eten? Toch, ook een destijds. klein beetje. En dan, ja, ik, ik praat er al naartoe, inderdaad. De natuur is natuurlijk voor hen... Uh, nutsbedrijf. In mee? de allereerste <grijg> ja, plaats. Ja. He, dus, dus Maarland heeft ook wel opmerkingen over... Uh, ja, je begon vanmorgen over reigers, hoorde ik. Daar weet Jacob van Maarland ook wel wat van. En zo weet hij dan bijvoorbeeld te vertellen... dat de blauwe reiger is toch een stuk lekkerder... dan de ja. grijze reiger. Want die is minder goed te verteren. Dat is ook iets waar Maarland erg mee bezig is. Nee, of, of het te goed te, te verduwen is, zegt hij dan in het Middel-Nederland. Goed te ja. ver... Goed te verteren, goed te verduwenen. Te verduwen, weg te duwen, verstouwen. Um, er <sleuken> Is er is dan een aantal uh, uh, fragmenten opgenomen, Ja, toch? We hebben ook iets onder de, onder de knop staan. Uh, en dan van uh, uh, Hendrik van Veldeke. Ja, toch? ook natuurpoëzie. We beginnen met een beeld uit de natuur. even is luisteren? Is toen die vogel in schien, dat ze die bomen zeggen gebloed. Ihr zank mag het meer den moed zo goed, dat ik vroeg ben, nog troer ik niet kan zien. God ere zie, die mir das toet al uber din rien, das meer der zorgen ist geboet, al da min Lieb verre ist in ellende. Ja, dit is mijn collega Frank Willard die dat prachtig doet. Dit is, ja. dit is best lastige poëzie. Uh, Hendrik van Veldeke, een Limburgse dichter. Hè, je hoorde net, dat zit hoor je, op de ja, grens ja. voor ons gevoel van Nederlands en Duits. Uh, die begint met een beeld uit de natuur. Dus de vogelien, de vogeltjes zitten in de bomen, staan in de bloeien, het is dus het beeld van de lente. En dan, ja, helaas, de dichter is niet even vrolijk als de natuur. Hij uh, heeft toch moeite om zijn geliefde uh, tot de zijne ja. te maken. Ja. Bijzonder, als je het zo hoort, denk je, ja, je hoort er iets Nederlands. Je denkt Luxemburg, Duitsland, ja. eh, gaan we ja. op weg naar Oostenrijk, België. Ja, ja. De... Het Maasland is het hier. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dit illustreert ook, hè, zeker als je mij dan hoort met der nature bloemen op zijn ABN-achtigs. Er zit heel veel dialectspreiding in dat, in dat oude Nederlands. Hè, dus ook het Fries, we zullen ook ja. het oud Fries doen. Ik heb uit Betrouwbaar begon begrepen dat je ook iemand met een leiddialect hebt weten te strikken voor deze app, Frits. Ja platleid. platleid nou, <laughs> kijk wel even een radiostemmetje, Ja, Frits heeft mij ook gevraagd. Ja, ook een klein stukje op. Ja, nou, Frits heeft mij ook gevraagd. Wil je ook een klein stukje inlezen? Dus ik ga, ik ga ook helpen bij de, bij, met, met de app. Ik ga ook een stukje inlezen en ik uh, zal deze ochtend uh, de eerste uh, schreden Fuurlop. zetten op dat, op dat pad. Ja. Um, wat gaan wij, wij gaan samen een stukje doen, hè, Frits? Ja, laten we maar, en dan, want Van ik jou vraag of? jou natuurlijk niet voor alles. Uh, ik vraag jou voor de natuur. Ja. Dus dan doen we een stukje der Natuurbloemen. bloemen. Ja. En dan had ik gedacht, als jij nou als we nou eens samen de mus zouden doen. Hè? Laten we toch lekker dicht bij ja, huis blijven. Een beetje, ja. En dan, dan doe ik eerst even een stukje. Ja. Dan kom je er een beetje in. En dan uh, ben jij aan de beurt. Uh, dit, zo, dit schrijft Jacob van Maarland over de mus. En dan begint hij met het Latijnse woord. Passer es der mussen namen, An te broedene es hem bekwamen. Ze broeden graag de mussen bij het huis. Huismus. Ja. Dikken din... Denken ze verwoeden als ze noten en de broeden. Als ze aan het broeden zijn, dan zijn ze helemaal in opgewonden staat. Zo'n hele verzameling fladderende uh, mussen in de lente. Die heetste vogelest van nature die men vindt in der scripturen. Dus volgens de boeken, zegt hij dan heel netjes... is het de meest wellustige het vogel van alle. Het is een beetje een hitsig uh, beestje. De mus die kan je wel uh, ja. zijn gang laten gaan, ja. Nou, dan doe ik een, doe ik een stukje. Okay. Uh, als ze die jongen u te vliegen... Ja, maar goed. Kun je je iets meer voorstellen? Als de jongen uitvliegen. douden willen ze niet bedriegen. Ja. Willen hun ouders dat het niet mis met ze gaat. Zien ja. Sine vliegen mede en de haren gebeuren. Die ouders en de vrienden van hun ouders vliegen dus mee... met die kleine musjes okay. die het voor het eerst proberen. Uh, het gaat niet en over haren gebeuren. En de houden ze... Ja, dus beschermen ze dan bij hun eerste vlucht. Ja. Helemaal ja. goed. En... en jij nog het laatste stukje? Ja, dat ja? is goed. En dan, zeg maar, die ontleent daar ook een lesje aan... Van, aan dat gedrag van die ouders en hun vrienden. Ditshoverse naturen. Dat is nog eens hoofs, dat het zo gaat. Dus zouden die antivroeden... den kranken nemen in zieren hoede. Zo zouden alle sterke mensen en wijze mensen... de zwakken in bescherming moeten nemen. En de bewaren en de bekeren, beide van schande en de oneren. Ja. En hoe, Frit, weet jij nou dat Menno het goed voorleest? Dat, dat is eigenlijk nog een beetje gokken, begrijp ik uit Ja, jou. Want ik doe maar ja. wat. Ja, nee, maar je hebt een zeker natuurtalent om in de sfeer van het programma te zijn. Ja, ja. Uh, en en Hadewicht, dat zal je minder goed afgaan, uh, Menno, schat ik in. Maar dat vragen we jou ook helemaal niet. Dit gaat, uh, dit gaat prima oh, dit we gaan het nog een klein stukje beetje bijschaven. En bovendien, uh, een, een, een grote Nederlandicus van vroeger heeft een keer gezegd... aan de uitspraak van het Middel-Nederlands maken wij in het algemeen geen gewetenszaak. <laughs> dus, ik bedoel... Nou, we, we gaan hier genieten een beetje bij. En we gaan Geniet ervan. Dat hoeft het niet. Meer niet ja. nee. Precies. Het moet um, niet in de uh, en ondergaan. Wanneer is hij klaar? Voor het eind van het jaar. Voor Gala. Hoort, zegt het voort. En dan is het je bedoeling, dat hè, app, modern, hip, dat overal ook vooral veel jongeren dat ding is gaan downloaden en uh, op een, een smartphone ja. zetten. Ach ja, ik, ik heb het gisteren gepresenteerd, ten doop gehouden bij een congres van onze taal. Daar zitten dan 1500 taalliefhebbers helemaal vol, die schouwburg. Die zijn in het algemeen wat ouder. En die jongeren die worden ook weer ouder. Kijk maar, zoals Marland het over de mus zei, zo, ja. zal, het, zo zal het gaan. Ja, ja. Frits van Oosterom, heel hartelijk bedankt voor je komst. Hartelijk bedankt voor het voordragen. Wij zien elkaar snel in de opnamesstudie over die app uh, en de app Vogelaars uh, nou, voor het eind van het jaar te verkrijgen. Gratis. Meer gratis meer informatie op onze site vroegevogels.varen.nl. Dank je, Frits. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog even terug naar een uh, staartje van onze fenolijn 035 6711 338. Luister naar deze melding. Maria Brans uit Blokker vandaan. Donderdagmorgen uh, heeft zeker een paar uur in ons kleine achtertuintje een sperver gezeten... die daar heerlijk een mereland op Peusel was. Het was een prachtig gezicht. We hebben ervan genoten. Uh, ja, we hadden nog een paar prachtige stukjes middeleeuws klaarstaan... maar die gaan we even op onze site zetten. De, de aloette klein van Frits. Die alouette, van wie was die? Waarschijnlijk Jan Moeritoum, Jan Brugse dichter. Oh, okay. Dat is te vinden op vroegevogels.vara.nl. Eh, aanstaande dinsdag natuurlijk vroegevogels televisie... Eh, met daarin onder andere de vliegende ratten van de stad. De stadsduiven, ze worden gehaat en bestreden, maar is dat wel terecht? En Menno, jij bent uh, gaan vissen tellen in de Nieuwe Waterweg? Ja, ja, dat ziet u allemaal aanstaande dinsdag... tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. En mocht u zichzelf eens een echte natuurfilmer willen voelen... dat kan op 1 december geven de makers van... De nieuwe Wildernis, een masterclass natuurfotografie en film in Cinemac in Ede. Alle informatie ook op onze site. Ja, en na, na afloop van het college wordt ook de eerste aflevering vertoond... van de televisieserie van De Nieuwe Wildernis... die vanaf 11 december te zien is bij De Vara. Dag. Tot volgende week.